4 uur, Femke Wolthuis met het NOS-journaal. In Moskou is de vertoning van een documentaire... over de Russische punkband Pushy Riot verboden door de autoriteiten. Het moskouse theater, waar de film zou draaien... kreeg zaterdagmiddag van het ministerie van Cultuur te horen... dat de directeuren ontslagen zouden worden als de film vertoond zou worden. Het theater wordt gefinancierd door de staat.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 Anderen protesteerden tegen de genetische manipulatie van voedsel. Gisteren demonstreerden antiglobalisten tegen handelsverdragen... die volgens hen bedoeld zijn om multinationals te bevoordelen. Alle demonstraties verliepen vreedzaam. Obama reed in zijn konvooi voorbij en zwaaide naar de betogers. Het weer. Vannacht is het droog. Het kan nevelig zijn. Het is 2 graden. Morgen geregeld zon. En dan blijft het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordelijk kustgebied valt mogelijk nog een bui. En het wordt een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nachtbrakers. Frank van der Linde. Pittig nachtje vannacht. Mooie verhalen gehoord. Verdrietige verhalen gehoord. Maar ja, dat is allemaal welkom. 0800 1121. Wanneer heb jij voor het laatst gehuild? Goeiedag, nachtbrakers. Ben ik nu in de uitzending? Dat bent u. Oh, nou, ik wel, ja, Omdat ik lekker anoniem is... kan ik nu mijn verhaal vertellen... <laughs> want ik durf het tegen niemand te vertellen... Nou. Ik ben 20 jaar getrouwd en uh, een redelijk goed huwelijk, dacht ik. En we hebben heel veel samen gereisd. En mijn man wilde nu voor zo verschrikkelijk graag naar de dieren. Hij wilde naar Tanzania. En ik heb een oogprobleem. Ik zie heel weinig. Dus ja. ik heb hem alleen laten gaan. En tijdens de vakantie is hij een relatie begonnen met een vrouw uit de groep. Oh, ik ben daarachter gekomen na anderhalf dag was hij thuis en toen is hij op een middag weer naar die vrouw gegaan en uh, ik wist dat hij loog. Ik zei waar ben je geweest en ja, nou ja, een dag later, midden in de nacht kwam het eruit. Nou, ik had zo gedacht, uh, ik ga naar die vrouw voor de seks en wij blijven bij elkaar. Voor, ik ben dan voor de verzorging en uh, voor de entertainment. Nou, dat heeft bij mij als een bom ingeslagen. Ik ben helemaal door het dolle heen geraakt en... Ik heb hem van alles verweten, en gestreeld en gedaan. Vervolgens ben ik nu bij een psycholoog onder behandeling. En een, een hele snelle behandeling, EMDR. Het zal u wel niks zeggen, maar hoe dan ook. Het lucht me misschien een beetje op om dit nu anoniem te vertellen. Want ik heb het nu aan twee vriendinnen verteld. En de deur gaat dicht en het is dan niet meer leuk. En dan, dan is het klaar, dan hoeven ze ook niet meer te komen. Tenminste, dat gevoel heb ik heel duidelijk. Ja. Tien dagen geleden heb ik het aan een goede vriendin verteld. Ze heeft nooit meer de moeite genomen om even te bellen. Hoe gaat het ermee? Helemaal niks. Ik ben kapot. En het enige... Ik begrijp nu hoe mensen graag uh, voor de trein springen. Is het echt zo erg? Ja, zo erg. Ik ben, dan ben, ik ben zo klaar met het leven. Uh, ik zie het niet meer zitten. Maar... Als wij uit elkaar gaan, en dat is dus nu aan mij om dat te doen... dan wacht mij een vletje en een heel erge eenzaamheid. En hij het wel weer rond, hij heeft zo weer een nieuwe. Uh, nou ja, zo voel ik me. En ja, ik hoop dat het een beetje oplucht, dat is het enige. En over huilen, ik kan bijna niet meer huilen. Ik heb al, al, al dagen gehuild. Ik leef helemaal nu op, uh, op Valium. En, en slaaptabletten. Maar omdat ik nu alweer een anderhalf uur of heel lang naar die radio ligt te luisteren, dacht ik, goh, zou ik het ook eens doen. Ik heb dit nog nooit in mijn leven gedaan. Maar lucht het op? Maar, ik weet het niet. Nou, nee, tot nu toe nog niet. Maar ja, nou ja, en ik weet best dat u ook geen oplossing weet, hoor. Nee, maar ja, ja praten helpt mij altijd heel erg goed. Ja, ja, ja. Ja, je kan praten. Je, ik kan ook tegen de muur praten. Want, nee, want... maar nu heb ik iemand die reageert. Dat is toch wel fijn. En twee ja. weten er al wat meer dan één. Ja, ja, ja. Nou, weet u een oplossing? Zeg het maar. Nou ja, ik zeg nee, het maar. Nee, nee, ik weet natuurlijk geen oplossing. Want het is een situatie nee, ik die ik niet ken. En, ik, uh, en ik, ik wil me er ook. Ja, ik wil me er wel in mengen. Maar ik ga geen. Uh, levens bepalen hier op de radio. Nee, maar wat ik, ik. wat ik wel vind is dat het, uh, dat het uh, echt een, een klotenstreek is. Allereerst. Dat is echt, maar dat ja. je niet in paniek moet gaan handelen nu. Want je klinkt wel een beetje paniekerig. Uh, dat is ook mij ook door uh, de psycholoog en, en, en, en twee verstandige mensen. En mijn dochter, die weet het wel, afgeraden om nu onder deze omstandigheden definitieve besluiten te nou, nemen. Nou, dat denk ik dus en ook. En, en dat is natuurlijk... Dat snap ik zelf ook wel, hoor. Dat ik nu geen besluiten moet nemen. Maar, maar ja, het is, het is, het is zo, zo uitzichtloos. Ik, uh, ik, ik haat hem. Ik, ik, ik, ik, nou ja, ik, het is vreselijk. Ja, maar uh, je moet ook dan bedenken... Want ook naar de dingen die je dan wel hebt. Want je zegt bijvoorbeeld, ik heb een dochter... En ik heb ja. nog vrienden om me heen waar ik het wel aan kan vertellen. Ook al geven ja, die misschien die doen niet. De deur dicht. Ja, maar dat, is, dat, ja, dat kan je ook zo interpreteren natuurlijk. Ik neem, ik, althans, als het, mijn vrienden zouden dat niet doen bijvoorbeeld. Het is. Nou ja, maar... als, het, als jij het als vrienden ziet. Dan is ja, dat een beetje een ik... rare handeling, toch? Juist. Ik dacht dat het vrienden waren, maar dat zijn ze helemaal niet. Want, uh, oh ja, gaan lekker naar de wintersport en bellen niet één keertje van hoe gaat het met je. Nou ja, dat, dat bedoel ik. Ik hoef geen... Niemand kan, mij op, kan, kan wat voor me doen, maar een beetje meegevoel, dat, uh, dat, dat zit er niet bij. Heb je muziek uh, dat je graag luistert? op dit moment. Ach, laat maar zitten. Kan mij echt heel veel troost bieden hoor. Ik weet nog dat het, uh, het is niet te vergelijken met jouw situatie. Hoor. Maar dat het uitging met mijn vriendinnetje... heb ik ook hier op de radio verteld. Mijn laatste vriendinnetje. Toen heb ik bijvoorbeeld... heel veel een bepaalde artiest gedraaid. Xavier Roet. En die heeft mij dan bijvoorbeeld wel steun gegeven. Nou, ik heb vorige week toen, toen mijn dochter hier zou komen praten, heb ik... Kei en keihard de ramen trullen eruit... het avv rom van Mozart gedraaid. Oei. Ook dat kwam niet door. Eh, eh, echt, ik, ik kan me zo voorstellen dat mensen zeggen... ik ben klaar met het leven, ik spring voor de trein. Nou, dat gevoel heb ik ook. Alleen maar voor mijn dochter die me nodig heeft. Door... Ja. En, en zo, nou, zo wanhopig kan iemand zijn. Ja, maar doe het wat ik al zei. Handel niet in paniek waar je nu dan in zit. Hey. En doe, nee, dat, nee. doe dat alsjeblieft niet. Nee, nee. Ik ga dinsdag weer naar die psycholoog. Ja. En dan uh, gaan we weer verder praten. Ja, blijf praten. Ik denk dat dat wel ja. het beste is. Ja, ja, ja. Nou, dat is het. En nou. Het, ja. Veel sterkte. Ja, dankjewel hoor. En uh, ja. als je de behoefte hebt om weer te bellen... je bent uh, echt van harte welkom altijd. Ja. ja, dankjewel. Alsjeblieft. Ja, dag. Dag. God, God, God wat een ellende. Ja. Nu achthonderd Cause my eyes have dried yeah, you can't see my wallet from afar. Can't you see how distant we? No tears to cry. G gold een beetje voor de dame die ik net aan de lijn had. Die was op qua tranen. Die was zo verdrietig. Die had de afgelopen dagen alleen maar gehuild. Omdat ze in een huwelijkscrisis zit. En ook in een flinke. En ze zag het eigenlijk allemaal even niet meer zitten. En ze belde naar 0800 1121. Ja, om haar hart eventjes te luchten. Dat mag natuurlijk ook, hè. Ik ben er altijd voor je. Voor alles en voor iedereen. Erika, Goedenacht. Ja, hoi, goeienacht. Goeienacht. Ja, ik reageer... Ik, ik heb het verhaal van die mevrouw gehoord, een waterval. En ik, ik begrijp ja. dat ze helemaal vol zit. En zij geeft aan dat ze niet kan huilen. Nou denk ik dat dat mede komt door de medicijnen die ze gebruikt. <laughs> ja, falium zat ze aan en, slaaptabletten. Aan. en slaaptabletten. Ja, precies. Dan heb je zoveel dimping, dan kan er geen emotie meer uit. Dus uh, ja, goed, ik begrijp ook wel dat ze dat gebruikt, maar... Um, ze, ze zal weer in mijn land moeten zien te komen. Kijk, ik heb zelf heel erg veel meegemaakt. Ik heb een posttraumatische stressstoornis gehad, acht jaar lang. Dat is een, um, um, ja, dat is een verschrikkelijke tijd geweest. En ja. in die tijd was er een buurman die voor mij zorgde. En uh, dat was ook de enige. Er was verder helemaal niemand meer. En um, toen ik op weer op mijn beentje stond, doordat ik mezelf echt letterlijk en geurlijk een schobbel naar mijn koel heb gegeven... van ik kreeg ook medicijnen en zo en het werd alleen maar erger en erger mijn angsten. En op een gegeven moment dacht ik, nou is het klaar, dus ik ben cold turkey gestopt met alles. En toen ik, toen ik op mijn pootje stond na een week, toen lag mijn leven natuurlijk aan barrels na acht jaar. Ja. Ik had niks meer, ik had wel een huis, maar geen thuis en geen werk meer, niks. Ik had een eigen bedrijf, alles was weg. Maar goed, um, toen werd hij meneer ziek. Dus ik moest voor hem gaan zorgen. Of ik wilde voor hem gaan zorgen. Je kon iets terugdoen. Gaan Wat zeg je? Je kon iets terugdoen voor hem. Ja, nou, ja. Ja, precies. Zo voelde dat ja. toch wel dan, denk ik? Ja, ja. En, en dat doe ik met alle liefde. Maar goed, hij werd ziek. Bleek acute te te hebben. Vervolgens uh, uh, kwam er nog meer ziekte. Hij kreeg een cognitair implantaat. Hij kon weer gaan horen. Hij is 77. Helemaal mooi. En 13 december, afgelopen 13 december, vrijdag 13 de 13e valt hij en hij scheurde zijn pees volledig af. Ach. Dus hij is geopereerd en ik heb hem wel weer naar huis gehaald, maar hij goed. ligt nu weer in het ziekenhuis. Ik ga zo naar hem toe, of een uurtje, want ik zorg ook daar voor hem. Maar goed, um, ik heb nog helemaal geen tijd gehad om te landen. Wat ik tegen die mevrouw wil zeggen is... Oh ja, van, daar ging het uh, over. Ja, weet je, ik, en toch, en, en ik heb ook nog, ik ben intussen ook nog verliefd geworden op iemand en die heeft het net uitgemaakt. Oh, ik heb wel gehuild hoor. Ja, maar dat is goed ook. Want, want kijk, volgens mij huilen is wel iets. Een soort reactie op iets wat er gebeurt. Ja. Dus het moet er ook wel uit. Soms is het ook gewoon heel lekker om even te janken, toch? Ja, dat is hartstikke goed. Maar het is janken. En soms moet je dan gewoon zeggen. Nou, ik neem die pillen niet, want dan kan ik huilen. Want oh ja, want dat wil je ik... tegen haar zeggen, hè? Tegen de. Ja, maar nou weet je, jij kwestie. zei van een plaat. Want jij noemde een artiest. want was ik, nou, ik ben altijd nieuwsgierig naar een artiest. Hoe heette die? Die ik toen net rijde? Ja, nee. Ja, die vond ik ook mooi. Maar jij had het zelf over dat je vriendinnetje het uitmaakt. Ah ja, Xavier je... Roet. Schaf... Schaf... Dus Xavier, dus is op zijn Spaans. Met een X oh, okay. en een Xavier. En, een en een R -U -D -D. Okay, oh, dan de achternaam R-U-D-D. Oké, oh, daar ga ik even kijken, kijken. is mooi. Dat is heel mooi. mooi want ik... Ik zoek nu alle muziek, want ik, ik zocht dan allemaal muziek die erbij paste bij de emotie. Ja. Maar goed, um, ik ben nog steeds heel erg verdrietig en ik hoop dat het weer goed komt. Weet ik niet. Maar ik ben al wel zo... Ik gebruik helemaal geen pillen en ik slaap bijna niet door alle gedoe. Maar ik ben wel heel positief. Nou, ik dan hoor denk, het aan je. Kom mee. Ja, nee, dan denk ik, stap op de fiets. Want ik ben, ik ben er weer, weet je wel. En dan geniet ik van de morgen. En ik heb... Weet je hoeveel kerstkaartjes ik heb gekregen? Nee. Nee. <laughs> Hoeveel heb jij er gehad? Ja, één van mijn opa en oma. <lacht> nou, ik van mijn mammetje. Die is helemaal in de war. <lacht> maar goed, weet je... Ik, ik zie het altijd positief. En ik begrijp die mevrouw heel goed. Want het maar is wat is nou de tip die je aan haar... Want je wilde iets aan haar vertellen of iets aan haar doorgeven. Ja, nou... Weet je, toen ik dus die PTSS had... toen kreeg ik een schilderijtje... van een mevrouw die hetzelfde had meegemaakt. En dat is een prachtig schilderijtje... van, van een donkere mevrouw. En daaronder staat... ook oh, dit gaat voorbij. En dat is eigenlijk wat je mee mag ik raad, geven. Ik raad haar aan... Zet op een groot papier, zet er met al je woede, al is, weet ik veel, klap erop van, oh, dit gaat voorbij. Uitroepteken. En kies voor jezelf. Blijf niet hangen. Kies voor jezelf. Deze man is het helemaal niet waard om zo te blijven hangen. Nee. Het is gewoon een klootzak. Maar dat kan zij nog denk ik niet inzien, toch? Als nee, het zo kort geleden niet, maar... allemaal is. En... Nee, maar weet je, ze klinkt echt zo, weet je, want ze draait nu in een neerwaartse cirkel. Zeker. Ze moet uit die cirkel. Ja. Denk ik hoor. Nou ja, maar, maar misschien helpt dit ja, help ook wel, niet. Je mag zelf met te praten, ze mag me gerust bellen. Je mag het nummer wel aan haar geven, ze mag me gerust bellen. Maar um, hou op met die medicijnen, want het werkt niet. Ik begrijp best, S voor het slapen neem maar wel. Maar ga niet de hele dag onder de vader, dat helpt niet. Nee, dan word, je niet, dan word je geen leuke mens van, ook voor jezelf. Nee, denk ik. nee, nee. En, en het gaat voorbij, dit gaat voorbij en je hervindt jezelf en je bent sterker dan ooit. Nou. Ik, ik hoop dat ze het gehoord heeft. Ik neem me aan van wel, ja. want ze was aan het radio luisteren de hele tijd. Dus dat zal ja, ik ook ja, wel gehoord ja, ja. hebben. Ik, ik wens haar ontzettend veel sterft. En ja. jullie hebben mijn nummer. Um, ze mag nog. Weet ik niet zeker trouwens. Maar ze, ze mag nog gerust bellen. Ik, ik ben geen psycholoog. Ik ben gewoon ervaringsdeskundige. Nee, dat is ook heel veel waard um, hè? Ja, nou ja, goed. Ik, ik hoop echt dat ze zichzelf herpakt en dat het goed gaat. Ja. ja, ik ook. Ik hoop met je mee. Ja, goed zo. Nou, dankjewel de Erika. De prijsbrengen is geen optie. Nee, <laughs> nee. Dat heb je gelijk. Dankjewel Erika. Dankjewel. Ja, bedankt voor het leuke programma. Het is de eerste keer dat ik het hoor, maar ik ga zeker vaker luisteren. Dat is je geraaien. <laughs> dat doe ik. Doeg. Bedankt voor de uitzendtijd. Yes, doeg. Oké, okay, hoi. Bob Marley met No Woman No Cry. Bob Marley, we zong het ook, het uh, niet huilen. Zolang je geen vrouw hebt, uh, dan uh, hoef je ook niet te huilen, volgens hem. No woman, no cry. Er zijn uh, veel uh, verdrietige verhalen. En ik uh, ga zomaar even met Roef uh, lopen. Mijn uh, redactiehond hier dan. Roef. Ja, die zit daar s'nachts uh, hier in de hoek. Bij mij in de studio. En uh, eventjes uh, het een beetje verwerken, dat zal het wel fijn om uh, met de hond uh, te gaan lopen. Maar wat ik er nog even bij wil zeggen, je kan dus inbellen 0801121. Het gaat over wanneer heb je voor het laatst gehuild. En er zijn tranen van verdriet, maar ook tranen van geluk. En ik weet zeker dat een deel van de mannen, zeker de mannen die nu luistert, heeft gehuild bij dit moment. 1 tegen 1, wordt het Buren. Van Basten. Goed. Oh, wat de goal. wat een goal. Wat een schitterend doelpuntje. Ja, niet te geloven. Zo hij die wel uit de lucht in die hoeft daar. Niet te geloven. Nou, heb jij erbij gehuild? Het doelpunt dat Marco van Basten scoorde in de finale 1988... waardoor wij Nederland Europees kampioen werden? Denk het wel. 0800 -1 -1 -1. Ik ga eventjes uh, met Roef naar buiten. Till I let it slip away I didn't know the night until I lost the day I didn't know the question Till I was asking myself why Now I know it's my time I I saw that now. Find the words to make you change your mind. Wish I could feel the warmth of your lips one more time. But you're gone forever and the rest. Nachtrakers. En ik ben er buiten. Ik ben naar buiten met mijn uh, trouwe viervoeter Roof. Even nog één. Even kijken. Ja, ja, ja, ja, ja. We moeten nog één klein deurtje door voordat we echt helemaal buiten zijn. Maar ik moet het met een pasje doen. En ik ben het pasje altijd kwijt. Ik heb hem wel ergens. Want ik heb net de deur open gedaan. Oh shit. Nou ja. Dat pasje vind ik zo meteen wel. Eerst even de, de zinnen verzetten. Wat zijn heftige verhalen vannacht op de radio. Het gaat over wanneer je voor het laatst hebt gehuild. Vandaar ook John Allen met Time to Cry. Mm. Roef, ga maar lekker jongen. Roef, die is uh, mijn redactiehond. En die is lekker aan het struinen over het mediapark. En dan kan ik eventjes uh, lopen. Mm. En dat doe ik niet alleen, dat doe ik nooit alleen. Ik doe het uh, vannacht met uh, Katelijn, mijn regisseur, hey. Hoi. Heftig wel, hè, al die uh, verhalen. Ja, heel, maar wel mooi ook dat iedereen ook op elkaar reageert. Ja, want uh, de eerste beller die ik aan de lijn had dit uur, die was nogal in paniek over haar huwelijkscrisis. Waar ze momenteel in zit. En er bellen allemaal mensen met tips voor haar. Ja, maar ook mensen die op de radio of buiten de radio om willen zeggen dat zij en kan bellen... maar ook iemand die zei van, ja, ze kan ook anonieme hulplijn, kan ze ook bellen. Dat iedereen probeert een beetje mee te denken. En dat is wel echt mooi om te zien. Ja. Dat hoe erg de verhalen zijn. Dat mensen wel gewoon, ja, een beetje voor elkaar ja, oppassen eigenlijk. Ja, want je hebt ook nog, uh, Timo belde ook nog vast te bellen van het programma. Die zei, je kan ook... Uh even op internet Google Sensor intikken. En Sensor is 24 uur hulplijn voor als je echt in paniek bent. Dus dat kan ook nog. Iedereen helpt elkaar een beetje. En dat is fijn. Zo'n nacht verbroedert natuurlijk ook wel. Ja, maar zijn, ja, precies. Het zijn heftige verhalen, maar wel verhalen ja, mensen, ja. Het is allemaal heftig wat iedereen heeft, maar op een manier geeft het een soort van inderdaad, verbroedering. Ja. Een soort, ja, vriendschap via de radio kunnen we het wel noemen. Zijn ja, wel mooi toch? Katlijn, wanneer heb jij voor het laatst gehaald? Uh... Ja, eigenlijk best wel kort op elkaar. Ik huil niet vaak, maar ik heb denk ik de laatste keer gehuild, eigenlijk ook wel toen van het lachen. Oh, dat Om is wel even, een goed teken. Even iets positiefs zou ik gewoon overtuigd het dat is zo mooi. En toen kwam ik eigenlijk gewoon door, ja, door echt een hele stomme grap die iemand maakte, maar dat was het zo flauw. Was dat je gewoon echt zo'n fijn gevoel hebt, dat je gewoon tranen in je ogen ja. krijgt, dat je gewoon met z'n allen, tenminste die mensen hier waren... allemaal zitten te huilen van de lach. En dat is gewoon soms zo en Dan En elkaar ook een beetje aan. Ja, precies. Het is gewoon heel flauw. Maar dat is soms zo prettig. Zo dus wordt ook lekker om te huilen als je echt kan janken. Tenzij natuurlijk iets heel droens dat is. iets heel ergs is. is, ja. Maar het is ook gewoon fijn als je af en toe de andere kant van huilen... dat je gewoon heel hard moet huilen omdat je zo hard moet lachen. Nou ja, en als je dan uh, bijvoorbeeld moet huilen om iets verdrietigs... en dat kan ook een, een hele stomme film zijn waar het gewoon even verdrietig is. Dan is het ook wel lekker om, om even om over alles te janken. Ja, precies. Of gewoon inderdaad echt muziek opzetten. Of bijvoorbeeld inderdaad dat nummer van het begin van Serious Request. Dat je gewoon zoiets hoort en dat je echt gewoon meteen al gaat. Weet je? Ja. Gewoon alles eruit. Ik denk dat het ook wel goed is. Dus... Ja, om even de emoties erbij. even een beetje te luchten. En dat luchten doen wij natuurlijk nu ook eventjes. Op het Mediapark. Even naar buiten zijn we gelopen. Even uit de Radio 1 studio. Even ja, een frisse neus halen. Terwijl ik wel rook ook. Dus dat is een beetje dubbelop. Maar en knuffelen met hondje? Ja, en met roef. Roef die rent lekker rond. Roef moet je altijd lekker een beetje laten gaan. Die is ook blij dat hij even weg kan. Maar heb je ook nog wel uh, laatst gehuild van iets wat, wat je, dus dat je echt moest huilen? Uh, ja, ik heb wel laatst. Gehoor, uh, moest ik echt huilen omdat ik hoorde dat iemand om die ik heel veel geef, die ook uh, hoorde dat hij uh, ziek is. Hmm. En dan moet je dan heel, ik moest er heel erg om huilen. Maar aan de andere kant denk ik van, je moet ook. Het positieve erin zien. En denken van oké, okay, we gaan niet, niet meteen van, ja, van het negatieve uit. Bij maar... de pakken neerzitten. Nee, je, je moet even gewoon heel hard janken. Maar daarna moet je gewoon denken, oké, okay, moeten moet voor deze persoon zijn. moet deze persoon helpen. En het werkt niet als ik alleen maar ga en ga denken dat het, het super kut gaat worden. Ja. Om even het woord te gebruiken. Ja. Maar dat je, ja, weet je, we gaan gewoon uit van iets goed. In plaats van dat als ellendig gaat worden. Ja. Dus gewoon even keihard janken eruit en dan daarna weer positief. Ja, dat is, dat is wel ook wel weer goed. Even, even, even zwelgen in, in zelfmeelijen of in ieder geval in het ja. verdriet en daarna weer door. Precies. Je hebt het koud, hè? Ja, het valt mee. Ik heb, uh, ben het hondje hier gewoon lekker een beetje aan het aaien, dus daar krijg ik het wel warm van. Dat is trouwens ook wel echt iets waar je blij van wordt, hoor. Ja, ja, en ook waar je verdrietig over kan zijn, want ja. eerst had ik iemand aan de lijn die zijn hond uh, moest laten inslapen en ja. die, uh, omdat hij, nou ja, dood, nou ja, bijna dood was. En toen dacht ik van, dat is misschien wel het beste. Kan je ook wel verdrietig zijn om dieren? Ja, maar je kan ook om de, ik had hetzelfde Ik heb ook een mond gehad, dat het is hetzelfde eigenlijk verhaal. Maar het is natuurlijk van... Al het positieve kan je ook gewoon... Zit de kans dat je er ook om kan huilen. En liefdesverdriet, moet je daarvan huilen? Heb of ik althans ook wel, van heb ik ook uitmaken? Had, ik heb, moest er ook om huilen. De laatste keer toen het uitging heb ik er ook even om moeten huilen. Maar het is natuurlijk een soort van... Ik denk met afscheid nemen alle vormen en maten. Daar wordt je gewoon een beetje verdrietig van. De ene keer erger dan de andere keer. Ja. En er komt ook alweer iets nieuws voor in de plaats. Ja, maar dat is iets wat je altijd weet. Dus op het moment zelf dat je denkt... oké, okay, dat kan je me wel leuk vertellen... maar dat heb ik helemaal niet. Maar ja, gewoon hoe cliché het is. Naar al iets negatiefs komt iets goed. Ja, ja we, moeten, we moeten inderdaad positief blijven. Ik zal zo meteen nog even Ben Hauer draaien. Ook met Keep Your Head Up. Om een beetje van kop op. Maar eerst ga ik even... Ja, het sigaretje is ook bijna op. Want dat... dat Doe ik altijd, combineer ik een beetje. Roef uitlaten, die rent dan lekker naar de bomen. Even een plasje doen. En ik kan dan ook even mijn sigaretje roken. En die is op. En ik ga weer naar binnen. Jij kan inbellen, 0800-1121. Roef! We gaan. Kom. Ja, goed zo. En uh, terwijl ik naar binnen loop, hoor je even, even knallen. Even wat energie. Rolling Stones. Even rocken hier. Een nieuwe van ze. Het nieuwste. Doom and Gloom. Doem en gloem. Nachtbrakers. Frank van der Lende. BNN. Radio 1. nacht. Vijf minuten over half vijf. Het gaat over wanneer je voor het laatst gehuild hebt. Jelle? Ja, hallo. Goedendag. Hoi. Ja, Jo. Uh, in yes. Amersfoort. Amersfoort, lekker dichtbij Hilversum waar ik zit. Ja, ik heb er gewerkt. Hoe, uh, hoe zit het bij jou qua huilen? Een maand geleden... heb ik van... verbijstering en van... van... van ver, verbittering... gejankt. Wat was het uh, voorval? Heel stil, was in een kerk... waar ik... na afloop van een huwelijksdienst... van een zus van mij... en een zwager dan... Ja. in zegening, verlaten in zegening... werd werd aangeschoten door degene die mijn vrouw heeft mij... na 33 jaar, waarin wij het uitstekend hebben gehad... heeft ze mij verlaten. Dat is bijna tien jaar geleden. En slechts één persoon die haar de eerste vijf maanden heeft gehuisvest... opgevangen nadat ze bij mij weggegaan was... zonder een woord te praten. Zij, slechts één persoon, heeft het gewaagd. Om tegen mijn vrouw op te staan en te zeggen: Ik zal zelf weten met wie ik omga. of ik telefonisch contact met hem hou. dat maak ik zelf uit. Ja. En slechts één persoon in tien jaar tijd. Maar daar moest je, daar moest je van degene, huilen? Nou, degene die uh, haar. die onze. eigenlijk onze beste. Vriend, vrienden waren. die vrouw, die heeft. Is bij me gekomen toen naar die dienst en ik had geconstateerd dat zij ook niet durfde opstaan tegen haar gewoon durfde te zeggen: kom eens praten samen. Die, die kwam toen naar me toe en maar ik heb toen ja, van tevoren. Uh, ze had een tijd eh, daarvoor had ze gezegd, ik zal met haar praten. En toen veertien dagen later zag ik, haar bij de supermarkt. Toen werd ze dook ze weg en sloop ze weg. Ik heb haar niet meer teruggevonden toen. En toen zei ze nu pas het, eh, ik. Ik, eh, ik heb geen verbod om met je te praten. Ze zegt gewoon niks. Oh. Maar, maar het is. En toen is ze bij me geweest. Ik breng hulpgoederen weg geregeld. Naar Oost-Nokland, naar Albanië. En toen heeft ze wat spullen gebracht. Toen zei ik, ik kom zo bij je ophalen. Nee, ze, ik kom even bij je langs even koffie drinken. Nou, toen leek het erop dat ze alsnog uh, uh, zou interveneren. Maar ik heb geconstateerd, er komt niets van terecht. Nee. En zij voldoet ook aan. Je houdt dus in tien jaar tijd... Eén echte vriend over. Een vrouw. Maar gewoon als, als verre kennis. Ik heb er niks mee. Ja. Maar in ieder geval één persoon durft het aan. Dat is een beetje hoe je je vrienden overhoudt. En dit wil ik eigenlijk zeggen. aan die mevrouw die het eerste na vier uur belde. Ja. Dat ze in de steek gelaten is. Het kan ook andersom. En. het. Dan leer je je vrienden kennen. Maar wil je, wil je haar dan een hart onder de riem steken? Dat er wel, ja. dus nog een soort hoop gloort? Ik, ik wil eigenlijk zeggen. Wees erop voorbereid. Er blijft maar één vriend over. Maar ja, beter maar, één dan geen, denk ik, hè? Maar ik denk eigenlijk. Waarom is die mevrouw niet zo zelf meegegaan met haar man? Met die reis, bedoel je? Ja. Ja, nou ja, wat ja, zij zei. Zij... Ze kan visueel niet zo goed overweg, maar als ze iets kan zien. Ik kan gewoon voor de gezelligheid bij hem zijn. Ja. Ik ben bang dat er... al meer niet goed was. Nee. Nee, dat zal ik, we misschien ik, wel wat meer aan de grondslag hebben gelegen, maar... Ik, ik, ik, ik zou... niet zes weken van mijn partner weg willen. Nee. Dan wil je graag bij elkaar zijn. Ja. Ik ben bang dat ze toch al niet lekker liep. Nee. Maar laat ze reëel zijn en zeggen... echte vrienden, dat bewijs al, Maar... Ja, als je niet graag bij elkaar wilt zijn en zegt ik ga toch mee, ook al zie ik de, her, de, de olifant uh, niet zo goed. Ja. ja, ik zou zeggen ga lekker gezellig op zo'n reis. Als je echt op elkaar geeft, doe je dat gewoon. Ik ben bang dat er al meer niet lekker zat. Wie weet, uh, Jelle ja, komt het allemaal wel weer goed ook met haar. Het was natuurlijk allemaal heel ja. pril en het was ook een beetje paniek. Ja, dus ik dus heb wie weet. Tien ik heb nu tien jaar achter de rug en ik heb omlopen janken. En elke dag vloek je er eigenlijk om. Terwijl dat ik dat niet deed. Nee. Maar het maakt je zo driftig dat je geen enkel woord krijgt. Nee. Na 33 jaar. Ja, dat is, dat is dat waar. Dat had al na vijf jaar gekund. Ja. Na vijf jaar kun je wel weten of je bij elkaar hoort of niet. Ik, vond, ik vind het echt onbegrijpelijk. Dankjewel, Jelle. Oké. Okay. Ik uh, ga ja. nog even een ander telefoonlijntje uh, prikken. Dankjewel. Oké. Okay. Doeg. Hoi, hoi. Even naar Lies. Lies, goedenacht. Ja, hallo. Hallo. Lekker. Hoi. Er is een hoop gebeurd en ik wens iedereen heel veel sterkte. Het ja. komt goed. Je moet sterk blijven. Ik heb ook heel veel gehaald. Een verdriet om het overlijden van mijn man en heel veel vrienden. Maar ik heb nu uh, zo'n fantastisch uh, ook weer gejankt, maar van vreugde. Vertel. Nou, op kerstavond. Ik uh, ben pas ziek geweest, longontsteking. Maar ik had een kerstborrel. Uh, tenminste, het diner. En mijn kinderen en uh, twee vrienden die zijn ook aan tafel uh, meegeschoven. En het was nu het zesde jaar dat mijn uh, man er niet is met kerst. En het plaatje klopte. Het is allemaal zo fantastisch. Maar, maar schets dat plaatje is dan. Waarom klopte dat? Um, mensen hebben eerst in, uh, nodig om te rouwen. En iedereen... Uh, je kan niet gezamenlijk rouwen. En het is een hoop verdriet. Ieder doet het op zijn eigen manier. Je moet dat respecteren. Ja. En uiteindelijk... ...dan ben je bij elkaar. ...soms op momenten... ...dan heb je toch een soort verplichting... ...van nou, ik moet. En nu... Uh, ...ben je een tijd verder... ...in allerlei processen... ...dat heb je ook met scheiding... Uh, ...verliezen van vrienden, noem maar op... ...en dan zit je kaarsjes aan... ...je hebt uh, ook twee... ...andere mensen uitgenodigd... ...en die ook alleen zijn... ...en dan... Uh, alle lichtjes aan. Het eten op tafel. Ik heb dan een kandelaar en ik heb een lichtceremonie gedaan van het licht uh, in de duisternis. Uh, het licht uh, in jezelf, de liefde die je doorgeeft en het licht van verbondenheid. Dat waren de drie kaarsen die ik aanstelde. Dat eigenlijk echt het, echt het kerstgevoel te pakken. Ja, nee, niet het kerst. Het, het samen zijn. Ja, ja, maar kerst is samen zijn ja. wel, toch? Nou oké, okay, als je wil het kerstgevoel. En het zat, we zaten daar, de sfeer was goed. Iedereen die genoot, geen onderhuidse spanningen. En het was net of uh, na de zesde kerst mijn man eigenlijk ook <laughs> ergens vandaan meekeek. Mooi. En eigenlijk op bepaalde mensen heel trots geweest zou zijn. Want hij was echt iemand van hup, uh, grote tafel, uh, gezellig uh, met elkaar eten. En ik wil niet alles uh, ophemelen alsof het himmelhoogjoutzend was, uh, onze relatie. Maar we hadden altijd wel, uh, ja, toch gezelligheid met eten en uh, een mooie tafel. En ik zat daar en het plaatje klopte. En ik moest gewoon huilen, maar huilen van geluk. Dat kan ook natuurlijk, tranen van geluk. Ja. Dat is ook mooi. Ja. En ik wil... Um, die, al die mensen die het nu heel somber uh, zien... probeer toch elke morgen, als je het raam open doet... Uh, dankbaar te zijn dat je er mag zijn. En kijk naar de kleine dingen, een vogeltje die fluit. Het is eerst ook moeilijk, hoor. Ik, ik ben ook een ervaringsdeskundige. Maar er is zoveel moois. En ik heb een kat, Flosje. En als ik die niet had, dan uh, was ik er ook niet doorheen gekomen... Nou, zo zie je maar dat je uit die kleine dingetjes een beetje ja, geluk en hoop kan halen weer toch? Ja, watjes uit je oren, ga naar buiten <laughs> en uh, probeer te genieten. Ja, goede, goede tip, Lies. Ja, oké. Okay. Nou, dankjewel. Ja, alsjeblieft. En fijne nacht nog. Jij ook, hè. Dankjewel voor je programma. Ja, alsjeblieft. Doeg.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 affair and we'll never be Momenteel op de radio of zo. Ja, absoluut. Ik heb de radio afgezet. Heel de, goed. Zo, de, uh, ik wou ten eerste zeggen, uh, ik bel vanuit België. Ik hoor het. Maar ik, uh, ja, inderdaad, <laughs> dat zult u wel horen. <laughs> um, maar ik moet uh, ten eerste zeggen dat u een prachtige uitzending aan het maken bent. Dankjewel. Ehm. Um, uh, Um, en um, ik, ah, ik vind die verhalen, die zijn natuurlijk voor een deel heel triest. Uh, maar um, ik, uh, ah, ik vind uh, dat dit het beste van nachtradio is. Uh, um, Gewoon verhalen van mensen, echte verhalen of zo. Toch? Nee, niet alleen. Echte verhaal. Ja, natuurlijk. Dat vind ik ja, heel mooi. Inderdaad, Je hebt gelijk. Echte verhalen. Um, en uh, soms komt er iemand tussen die dat dan iets uh, uh, leuk stelt, om uh, het in het Nederlands te zeggen. Um, um, en de laatste keer dat ik gehuild heb, maar dat sluit een beetje aan... Uh, uh, bij de man uh, die dat vertelde over zijn hond. Uh, die... Uh, ik heb hetzelfde met mijn kat. Die is... Uh, die vertoont uh, Is 18 jaar. Zo, want het gaat over jouw uh, kat. En die is 18 jaar en die is inmiddels overleden. Nee, nee. Uh, ik heb die... In tegenstelling tot, u, uh, tot de man die daar belde, uh, heb ik die uh, in huis gehouden. Um, en um, ja, dus uh, die vertoont verouderingsverschijnsel... En soms moet ik daar inderdaad wel bij huilen. Uh, als zo'n actief beest was en. Uh, Haan katten zijn altijd, die blijven een beetje wild, hè? Uh -huh. uh, En dat is er een beetje naar en... Ja. Maar ik wou vooral zeggen... Uh, dat... Uh, alle dat ik een prachtige uitzending vind. Dankjewel. Die steek ik in mijn zak, Theo. Oké. Okay. En een fijne nacht. Doe zo voor. Hey, ik ga zo voort. En, uh... en blijf lekker luisteren, ook in ja? België. Ja, natuurlijk. Via het internet, hè. Ja, alles kan, hè. Radio1.nl. Kan je ook nog meekijken op de webcam? Ja, man, dat, dat heb ik allemaal niet nodig. Ah, okay. <laughs> <laughs> Fijne nacht, hey ho. Ja, oké. Okay, dag, dank ja. En dankjewel voor uh, de complimenten. Voor de rest, uh, het qua verhaal uh, over zijn kat heeft hij geheild. Maar ik vond de complimenten wel fijn om uh, deze uitzending bijna mee af te sluiten. Nog niet helemaal, want zoals je weet... Uh, nou, in ieder geval, dank voor het bellen allemaal. 0800-1121 was het telefoonnummer. En uh, volgende week heb je weer alle kansen, ook bij mij. En de hele week door, in de nacht natuurlijk ook. Maar uh, als je vaker luistert op dit programma... weet je dat het zo, nou ja, voor vijven tijd is voor de LP-platen. Ik zet altijd drie vinylplaten, zet ik op mijn Facebook, facebook.com slash nachtbrakersbnn of in het zoekscherm even nachtbrakersbnn intikken. En dan uh, kan je kiezen tussen drie platen. Deze keer ging het tussen Meat Love, Eric Clapton en je hoort ze al op de achtergrond, The Eagles. Met Hotel California. Ja, dat waren echt met zo'n enorme meerderheid hebben zij gewonnen. En ik dacht ook, vind het wel leuk. Ik was blij dat ze wonnen. Want dan dacht ik, kan ik... Uh, Radio 2, met de top 2000 even de ogen uitsteken. Die draaien pas 10 voor 12 op 31 december. Maar ik draai hem gewoon nu al. Hotel California Eagles. Van vinyl ook nog eens, hè. En dan is de kwaliteit toch altijd net even wat mooier. Dus als je goed luistert, hoor je misschien ergens een kraakje en een piepje. Dan heb je wel echt de originele. Eagles Hotel California. Zes minuten en achttien seconden. Eagles en Hotel California. Het was met nachtje wel, Kees. Ja, wel een mooi nachtje. hoor. Ja, het was een heel mooi ja. nachtje. Maar ik ben, als ik heel eerlijk ben, uh, ben ik blij dat jij er bent. Ja, omdat je dan uh, even al die, die zware verhalen... Een beetje Ja, vraagt. nee, ja, nee, wat, wat ook uh, de, de man uit België zei, Theo. Hij zei van, uh, dit is wel ultieme nachtradio. En dat ben ik helemaal met hem eens. Gewoon, je, ja, je kan alles op de radio gooien. Het is een beetje dat wijgevoel met elkaar. Iedereen is nog wakker. Ja, nou, dat vind ik, ja, vind ik eigenlijk wel mooi. Ik vind mooi. het fantastisch, maar het is, het is wel zwaar. Ja, maar je hebt ook al vier uur erop zitten natuurlijk. Daarom, daarom. Dus ik, uh, wat ik zeg, ik ben blij dat jij er bent. Zometeen start. Heel eventjes nog voordat we... Wanneer heb jij voor het laatst geheld um, gisteren. Toen nee. heb ik, ja, toen heb ik met mijn uh, uh, vriendinnetje een uh, film gekeken en ik huil vaak. Bij nee, films. Dat, ik, dat vind ik ook gewoon fijn, is het even lekker, lekker of los. vind je dat dan niet een beetje awkward, dat je dan naast je vriendinnetje zit te huilen? Nou, het was dus zo. Uh, het was de Spectacular Now trouwens. Echt de aanrader. Hele mooie film. Van een jongen met een, uh, een drankprobleem. En toen hij dat allemaal een soort van los uh, ging huilen bij zijn moeder, toen moest ik ook een beetje huilen. Uh, maar gelukkig had ik mijn uh, bril op. Uh, want er kwam één traantje aan de linkerkant. Boy. En mijn vriendin zat aan de rechterkant. En ze heeft me nog nooit. Zien huilen. Dus ik ben... En ze had het toen ook niet door. Dus ik vond het heel mooi. Ik heb hem stiekem ook weggeveegd, <laughs> zodat ze het nog niet zag. Ik denk dat moment komt nog wel. Ja. Later in de relatie. Precies. Zometeen, uh, je hoort hem dus al. Kees met, uh, met start. En uh, nou ja, ik uh, ga lekker even slapen en over nadenken wat ik allemaal heb gehoord vannacht. Tot volgende week. En. En.